Jaan met het NOS Journaal. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft beperkingen opgelegd... aan drie demonstraties die gepland staan op 20 september. Door organisaties AFA... Pro Patria en NVU mogen niet door de stad gaan lopen, ze moeten op de aangewezen locaties blijven. Aan twee andere demonstraties op dezelfde dag van de Muslim Defense League en Geen Stijl zijn geen voorwaarden gesteld, behalve dan dat er geen enkele demonstratie in de Schilderswijk mag plaatsvinden. De extreemrechtse NVU is kwaad dat ze niet in de Schilderswijk mag komen en stapt naar de bestuursrechter. Rusland dreigt met maatregelen tegen de nieuwe Europese sancties die morgen ingaan. Moskou wil onder meer beperkingen op de import van gebruikte auto's en textielproducten. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat er al een lijst is van goederen die Rusland wil weren. Maar hij zegt te hopen dat het gezond verstand zal zegenvieren... en dat het niet nodig is de beperkende maatregelen in te voeren. Vorige week besloten de EU-lidstaten tot nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland... vanwege de steun aan de pro-Russische rebellen in Oekraïne. De uitspraak tegen Oscar Pistorius is opgeschort tot morgenochtend. De rechter heeft vandaag het eerste deel van het vonnis tegen de Zuid-Afrikaanse atleet voorgelezen dat hij zijn vriendin Reva Steenkamp heeft vermoord, achter rechter niet bewezen. Pistorius kan nog wel worden veroordeeld voor dood door schuld, waar maximaal 15 jaar cel op staat. Rusland keurt luchtaanvallen op de terreurgroep Islamitische Staat in Syrië af als daarvoor geen VN-mandaat is. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zou dat een grove schending van het internationaal recht zijn en een daad van agressie. Het Russische ministerie reageerde op de plannen van president Obama. Die wil luchtaanvallen op IS-strijders, niet alleen in Irak, maar ook in Syrië. Het weer, geregeld zon, maar ook wolkenvelden. Het is ongeveer 20 graden. Komende nacht kan het vooral in het zuiden en oosten mistig worden. Ook morgen geregeld zon. In de kustprovincies ook wolkenvelden. Het wordt dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Show. Het Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Ik begin met goed nieuws, want de A28 Utrecht-Amersfoort is weer open. Maar inmiddels is het wel goed druk geworden bij Utrecht daardoor. Op de A27 richting Almere staat tussen Utrecht Veemarkt en knooppunt Eemnes in totaal 14 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 3. A13 naar Rotterdam bij Berko en Roderijs 2. En op de A20 naar Gouda ook 2 kilometer voor het knooppunt plein. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de Boulevard. Na twee uur heerlijke en lekkere muziek met Bart van der Meer... krijgt u in de volgende twee uur... regio-nieuws met berichten en informatie uit Zandvoort en directe omgeving... en rond de klok van half vijf een interview met Willem de Zwart. U zult zeggen, wie is Willem de Zwart? Maar als u de afgelopen twee uur naar Bart geluisterd hebt, hebt u de tip van Willem voorbij horen komen. Juist die Willem. En om ongeveer half zes, het weer voor het komend weekend. Maar vooral heel veel lekkere muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier! Goedemiddag, luisteraars. Ja, ik denk dat iedereen begint tegenwoordig met de Beatles en ik doe het lekker een keertje niet. En ik neem er wel een van de Beatles, met George Harrison. Meteen twee van die kanjes hier in de studio. Dit is niet het originele. Ja, dat krijg je als je zo'n soort mensen uitnodigt, hè? Meteen commentaar. We gaan door met Eric Clapton, someday van een plaat van JJ Kale. zal de lezers van de nieuwsbrieven van de seniorenvereniging niet zijn ontgaan. Wie aan de vele activiteiten mee wil doen, komt tijd tekort. Daarbij doet het bestuurder alles aan om de contributie en de deelnamekosten zo laag mogelijk te houden. Het leven is al duur genoeg, is ons credo. En meedoen moet altijd kunnen. Echter, vanzelf gaat het niet. En daarom starten we in september wederom de actie Geef ons de vijf. De bedoeling is om 600 of meer leden te krijgen en nieuwkomers kunnen tegen betaling van 5 euro voor de laatste maanden van 2014 lid worden. Vorig jaar was deze actie zeer succesvol en met de hulp van onze vrijwilligers en onze lezers denken wij het ongelofelijke aantal van 600 leden te kunnen bereiken. Hiervoor is een speciale informatieset samengesteld waarmee velen op pad kunnen gaan. U kunt deze aanvragen bij Els Kuipers en of bij Yvonne Verhoof Verhoeven. De aanbrengsters van de meeste aanmeldingen ontvangt in december een prijs te waarde van 50 euro. Tijd weer. Zie Don't worry, we won't be apart. Cause we are one, one, one, one, one, one. Rhythm of a beating heart. We are one, one, one, one, one, one. Never be apart, never be apart. Love, and I love you in my blood Pieces of you Don't worry, don't worry We won't be apart When you're gone, I'll remember In my heart, still together Na 1 november stopt Lotte Sluiser als directeur bestuurder van de Bibliotheek Zuid-Kennemeland. Zij wordt dan directeur van het Nederlandse Uitgeversverbond. Voor de bibliotheek zal een opvolger worden gezocht. Onder Sluisers leiding is de bibliotheek gemoderniseerd. De meeste vestigingen zijn opnieuw ingericht en in Haarlem werd de bibliotheek op het station gelanceerd. De automatisering is sterk toegenomen en het e-boekaanbod bestaat uit duizenden titels. Het aantal leden, uitleningen en bezoekers nam toe. Jaarlijks organiseert de Bibliotheek honderden culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten. Het Nederlandse Uitgeversverbond is de brandvereniging voor uitgevers in Nederland. Het verbond behartigt de collectieve belangen van uitgevers van literatuur, entertainment en lifestyle, nieuws, leermiddelen, vak en wetenschap. Mind, and I'm left in the middle Ja, na binnen Joel gaan we uh, beginnen aan ons interview... wat ik aangekondigd heb op half vijf. En in de studio is in, uh, aanwezig Willem de Zwart. Goedemiddag. Goedemiddag, Hans Goedemiddag. en de andere luisteraars. Goedemiddag. Ik wil je graag een paar <kliek> vragen stellen... zodat onze luisteraars weten wie er precies achter de tip van Willem zit. Dat Bi ben ik. Ja? <laughs> <laughs> ik well. de, de eerste vraag is... waar komt die belangstelling voor je muziek vandaan? Dat is, een, dat is een goede vraag. Ik ben... Uh, ik kwam, uit, ik kwam uit een gezin van in totaal vijf kinderen. En mijn oudere broers en zusters hielden ontzettend veel van muziek. Misschien niet zo veel als, als ik, maar ik was acht jaar. En toen hoorde ik al de Everly Brothers en uh, Vets Domino en dat soort muziek. En het, uh, nou, dat is altijd bij me gebleven. Nou, ja. Dus ik was een klein jongetje van acht jaar te kochten. Mijn eerste singeltje, dat was Personality van Lloyd Price. Ja, dat was de volgende vraag. <laughs> wat, wat was je eerste, eerste plaat of CD of LP? De CD's bestonden er toen natuurlijk, natuurlijk nog niet. Nee, het eerste singeltje was van Lloyd Price. Ja, ja, ja. ja, ja personality. Ja, ja. En wat is je favoriete groep en waarom is dat je favoriete groep? Nou, ik vind een heleboel groepen vind ik goed, maar ja, dat kan er maar één de beste zijn natuurlijk. En dat zijn uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, de Beatles. Ja, uiteraard. Ja. ja, en waarom zijn ze, waarom zijn ze goed? Uh, ze hebben prachtige teksten geschreven. Ze maakten hun eigen muziek. Uh, laterhand pro produceren ze het ook zelf. En daar kun je alleen maar veel bewondering voor hebben. Dat mensen zo verschrikkelijk muzikaal ja. zijn. Dat ze alles, uh, alles zelf kunnen. Ja, en is vandaag de dag nog steeds actueel. Hè? Want als je uh, inderdaad de zenders hoort... dan komen, komen ze nog steeds voorbij. En er en, zijn heel veel platen die geënt zijn op de Beatles. En, en ja, het is inderdaad... Het blijft modern, eigenlijk. Ja. En, ja, zo is het. Goed, we gaan even onderbreken. We gaan even een, een plaatje draaien voor, uh, voor Willem. MUZIEK Willem, wat ik begrepen had, is dit een van jouw favoriete nummers van de Beatles? Ja, dat kun je wel zeggen. Als je, als je dit nummer gehoord hebt van de Beatles... dan, dan begrijp je ook waarom, uh, waarom ik en vele anderen het, uh, de nummer 1 ben, vindt, alle tijden. Ja, ja, ja. Ja. Volgende vraag. Uh, hoe komen we aan de tip van Willem? Nou, dat is op zich niet zo heel moeilijk. Um, Bart en ik kennen elkaar al 45 jaar. En wij zijn allebei ontzettende muziekliefhebbers. Dat is echt uh, gigantisch. En het leuke is, als wij elkaar tegenkomen... en dat gebeurt best met enige regelmaat... Dan praten we nog steeds als, als een paar tieners over muziek... hoe mooi de gitaarsolo is, hoe prachtig de tekst is... Hoe, hoeveel emotie dat oproept. En ik zat op een avond, of op een nacht kan ik beter zeggen... zat ik naar een muziek dvd te, te kijken en luisteren van Crosby, Stills Nash, en, en dan kwam het nummer Wasted on the Way voorbij. En misschien door de invloed van een glaasje wijn... raakte dat nummer me, me meer als, als anders, terwijl ik het al heel erg goed vond. En ik vertelde dat Bart en ik vroeg hem ook of hij dat in zijn uitzending wilde, wilde draaien. Maar Bart zei, ja, ik, ik ken dat nummer uiteraard, ik vind het ook prachtig. En misschien wel een aardig idee om elke week een tip van jou uh, in het programma te draaien. En, en zo is dat, is dat ontstaan. Ja, ja. ja je, je zegt dat je <coughs> Bart, Bart van der al heel lang kan. En, en waar, kan, waar ken je hem van? Waar ken ik hem van? Ja, we elkaar voor het eerst ontmoet... Uh, daarbij de waterkant. <laughs> daarbij de waterkant. Volgens mij was dat in Deining. Of ja. op de raamgracht, maar ik denk nee, Deining. In, in Deining. Dat ja. was, een, was een jeugdsoasiteit. En daar traden de meest fantastische bands op. Zoals als de Maro's of of Noem het maar op. Maar een heleboel bekende bands uit die tijd. En um, we hadden ook een gemeenschappelijk... Uh, Onder, onderkomen, onderkomen. Oh, ja. o, onderkomen. Het was nee, op stoddelijk. de gedempte raamgracht. Was dat. Daar woonden oom en tante van mijn huidige, huidige vrouw en enige vrouw trouwens. <laughs> <laughs> en dat was een ontmoetingspunt waar wij en andere vrienden dus, uh, met grote regelmaat kwamen. En nou, dat, uh, ja, grote regelmaat, zeg maar gewoon. Elk weekend. Elk weekend Meestal ja. van vrijdagavond tot en met zondag. <laughs> <laughs> en dat gaf een onbeschrijfelijk gevoel. Ja. Dat, was, dat was zo fantastisch. Ja. En uh, ja, als, als vrienden groeien daarin, zeg maar. Ja. Ja. En, en een hele andere vraag. Uh, Willem, wat is jouw favoriete uh, vakantieland? En, en waarom? Ik heb namelijk gehoord dat je altijd naar hetzelfde gaat. Dus de vraag is, wat is jouw favoriete vakantieland? En waarom? Nummer één is, uh, zonder meer is het Oostenrijk. Ja? Het land heeft alles wat, uh, wat ik in de vakantie zoek. Een prachtige natuur. Een heerlijk landklimaat. He. Dus echte zomers, echte winters. Hoewel wij winters er eigenlijk nooit naartoe gaan. Mensen zijn heel aardig, lief, gasvrij... Je kunt er een heerlijk glaasje wijn ik. je kunt er lekker eten. Ja, het land heeft wat mij betreft alles. En het is relatief dichtbij. Het is, ja. uh, wij gaan er naar Carinthië, het zuiden van Oostenrijk. En uh, het is slechts 1200 kilometer van, van Haarlem, of Zandvoort vandaan. Ja, ja. Ja, ja. Wat ik begrepen heb, het volgende liedje, daar heb je volgens mij ook hele goede herinneringen aan. En volgens mij ook samen met Bart. Nou, wat ik begrepen heb, geeft dit een hele hoop herinneringen, ook voor Bart. Kan je uitleggen waarom dit zo belangrijk voor je is, dit liedje? Zodra ik dit nummer hoor, dan, dan zit ik met mijn gevoel helemaal aan de Zee in het uh, prachtige Carintië. En uh, als je daar in het hoogseizoen naartoe gaat, dan is daar een terrasje. Het heet aan de Blauwe Lagune, is al op zich al een hele mooie naam vind ik. En daar stonden misschien wel in, in het hoogseizoen, altijd een paar jonge luisteren muziek te maken. En dit was een van de nummers die ze speelden. En als je daar zit, omringd door goede vrienden met een goed glas wijn en je hoort deze muziek, nou dan uh, ja, dat geeft het gewoon een bijzonder gevoel. En dat, altijd als ik dat nummer hoor, zit ik, zit ik, onmiddellijk zit ik op dat ja, ja. Ja, Dat is. ik. Dan uh, moet je hem ook veel draaien thuis, denk ik. Uh, ik draai hem best wel meteen. Ja. Ja. <laughs> ja. en, en nog één vraag. Ik heb een vraagje. Als jij thuis muziek luistert, neem ik aan dat je een koptelefoon op hebt, of niet? Ja, om mijn buur een plezier te doen ja, ja, te ja, met ja. een maar ja. Mag ik dan ook vragen wat de gemiddelde stand van je volumeknop is? Knetter, knetterhard. Ja, en ja, ja. dan vraag jij je, je misschien af waarom vraagt hij dat. Maar ik heb namelijk gehoord dat je huisgenoten boven kunnen luisteren... als je beneden je koptelefoon op hebt. Mijn vrouw die komt af en toe naar beneden... Om te, een vriendelijk te verzoeken of ik mijn koptelefoon wat zachter wil zetten. Omdat het geluid in de slaapkamer zo hard klinkt. Ja, ja. Zo hard draaien. Nou, is nou, ja. <laughs> ja, nou, nou. Willem, ik wil je heel erg bedanken dat je tijd hebt genomen om bij ons in de studio te zijn. En je even, even te presenteren. zodat de mensen weten wat er inderdaad achter de tip van Willem zit. Heel erg bedankt. En ja, misschien zien we elkaar nog wel eens een keertje. Nou, graag gedaan Hans. Ik vond het heel erg gezellig. Goed zo. En blijf naar je luisteren. Goed zo. Dank je wel. Okay. That's weird. Woo. This song called Another 45 Miles To Go. Here comes the night The veil of what In the distance, some shadows of the clouds in the sky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 Up. gotta give me a ride Looks like the road is swallowing me up gotta hey. Om maandag 29 september van half elf tot half 1 organiseren de gemeente Heemsteden Bloemedalen en Zandvoort gezamenlijk een preventiebijeenkomst voor ouderen over criminaliteit. Tijdens deze bijeenkomst geeft een ex regisseur uitleg over diverse vormen van criminaliteit. Ook krijgt u tips en trucs van u om u tegen te wapenen. Zo kunt u bepaalde vormen van criminaliteit eerder herkennen... en weten wat u kunt doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt. Tijdens de bijeenkomst komen verschillende vormen van criminaliteit en fraude aan de orde... zoals woningovervallen, babbeltrucs, inbraak, straatroof, internetfraude, bankfraude en pinpasfraude... Op praktische wijze krijgt u inzicht in het aanbod aan beveiligingsproducten. Ook leert u hoe u veilig kunt kopen op internet. En hoe u kunt betalen zonder het risico te lopen uw geld kwijt te raken. De bijeenkomst is in de theaterzaal van Casca aan de Herenweg 96 in Heemstede. En duurt, zoals ik al gezegd heb, van half elf tot half één. Inloop met koffie vanaf tien uur. Ook professionals die vanwege hun beroep betrokken zijn bij dit onderwerp zijn van harte welkom. Meld u aan via postbusveiligheid.heemsteden.nl. Vermeld bij uw aanmelding het onderwerp preventiebijeenkomst. Uw naam, telefoonnummer en het aantal deelnemers. Neem voor informatie contact op met de heer D. Nieuwenboer. Telefoonnummer 023 5485 745. Ik herhaal 5485 745. Het aantal plaatsen is beperkt. Deelname is op de volgende van aanmelding. Maar van zondag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 Na het nieuws en de boodschappen ben ik weer graag bij u terug. Tot zo.